Het duistere proces van meneer Menaar. Een radiofantasie van René Dupandia. Wat ja. heb je dan wel echt hebben in Spanje heb ik vele kathedralen bezocht nergens als je schouders klik van. Heb je zo'n ogen gezien? Dat zijn de ogen van een meisje. Ogen van een burger ja. Menaar, nou, dat is geen naam uit deze streek als je het mij vraagt. Wat is dat? Het Bewijsstuk, de navelstreng, doorgeven. De navelstreng. Het bewijsstuk, de navelstreng. De navelstreng, doorgeven. De navelstreng, de navelstreng. De navelstreng, de navelstreng, de navelstreng. De navelstreng, de navelstreng, de navelstreng een beetje stilte. Voor de derde maal, uw naam, voornamen, leeftijd, beroep. M. Meneer de president. M. Van Menaar. Ja, zo zou ik het kunnen zeggen. Zonder voornaam, zonder leeftijd, zonder beroep. Mijn cliënt, meneer de president, is geen gewone cliënt. Maître Balochet, <truimert> u krijgt straks het woord. Kom, kom, een beetje rustig achterin. Meneer Menaar, zwierg u vooral niet de waarheid te zullen zeggen. Ik heb geen enkel vertrouwen in het woord van een moordenaar aan de dan katholiek. Niet te zal ik u horen. Ik protesteer. Maître Balochet, uw protest komt straks aan de beurt. Dus? Nou dan, meneer de president. Het is allemaal begonnen met deze muziek. Waarom met deze muziek en niet met een andere, dat mag Joost weten. Ja, prima, tijd winnen, tijd willen. Um, ik zat in de buik van mijn moeder. Eind van de negende maand op het punt naar buiten te komen. Drukkende atmosfeer. Als van een onweer, meneer de president. Dat geloof ik graag. Van onweer een afpersing. Afpersing. Een hitte. Ik dreef, geslingerd op golven van duisternis. In de verte deze toffe draaimolenmuziek die het aardse bestaan aankondigde. Duisternis, nacht, scherp geuren. Wat een hitte. Aan de hemel één enkele ster. Het inktvisachtige geslacht dat ontsnapping biedt. Ik ben ontsnapt. Geheel alleen, zonder medeplichtigen. Op eigen kracht, meneer de president. Met de weegbrengst van de dood van uw moeder. Ja, zonder waarschuwing is ze bij mijn ontvluchting gestorven. Oh, en, eenmaal op vrije voeten? Heb ik meteen de benen genomen. ben ik. Om nou. De versnelde klok van de geschiedenis, meneer de president. Bravo, meneer. prima gespeeld. Meteen de benen genomen. Meteen volwassen geworden door enkele passen te doen. Meteen gaan praten. Bevlekt als ik was met bloed. Wat waren uw eerste woorden? Ah, ah, ah, Ik vertaal. In de beginnen was de chaos. Met Rabalouche laat het woord aan uw cliënt. Ook. Au, au, an, an, an, ai, ai, u, u, u, u, bu, u, bu, u, u. Akkoord. Verder. Bij de uitgang van de kliniek stonden twee politiemannen mee op te wachten. Deze kant op lievertje. deze kant op. Maar. Moet ik... er geknokt worden. hè? kijk eens door? Je niet kijken. Dat wil je niet horen. Dat je En toen in een cachot geslingerd op 30 voet onder de grond. 30 voet onder de grond. Nog steeds nacht. Nog steeds nacht. Helemaal in de hoogte. Helemaal in de, de hoogte. hoogte, onbereikbaar. Een keldergat waar gedempt buitenlicht en straat door het midden drong. Ik taste rond in de duisternis. Samen met de ratten. De ratten zijn altijd erg goed voor me geweest, meneer de president. Ik... Gilde Moeder Moeder Wil jij je wel eens houden moeder! moeder Moeder En moeder! Mijn moeder, moeder! moeder Die al een eeuwigheid dood was Gaf antwoord door het gat. Pak je maar goed in mijn liefje Pak je goed in Knoop je kraagje maar dicht. En maak je geen zorgen. Alles komt goed. Alles zal goed komen. Ten slotte. Moeder, ga niet weg. Ga niet weg. Goed komen. Ten slotte. Hou je nou je smoel of niet? Blijf van me af. Goed, lieve neem mee ik nou naar me mee brengen een hoop zit zitten op je te wachten ja loop maar voor mij. Heer het Geluk, dat zie je alleen nog in onderhulp hebben, mijn lieve Tje. Ik werd hier met plezier in die weerpunt gegooid. Dank u wel, meneer. Meneer, u hebt er voor een naam, zeker. Dat gaat hier niks aan. Loop door. Gaat u verder, meneer M. van naar. Dat laat u toch wel uit uw hoofd, meneer de president. Het is tijd voor de nieuwsberichten. Juist, met de de Tijd zijn. Wacht eens, verzorgd voor hem. Als gevolg van een vergissing in de doek is een tweeling om het leven gekomen. De moeder, die invalide is, heeft een aanklacht ingediend. Rome, de paus heeft besloten voor het aan geen bril meer te dragen. In Alaska is de strijd weer met toenemende hevigheid opgeluid. De rebellen hebben zich namelijk weer aan de zijde van de federale troepen geschaard... terwijl de federalen net overgelopen waren naar het rebellenkamp. In het paleis van justitie van Brezol is vandaag het proces Menaar begonnen. Rome, de paus heeft een rebellenkweling een aanklacht. Alaska federale troep met toenemende hevigheid. Menaar, het vandaag begonnen. U kunt doorgaan, meneer Minnaar. Waar bent u mee? Het volks triburaal. Ik was terechtgekomen in een drukkerij. Overal Mongoolse arbeiders. Ze drukten vluchtschriften. Wat voor vlugschrift? die mijn misdaad aan het licht brachten... en die aan alle muren in de stad moesten worden aangeplakt. De chef van de drukkerij kwam naar ons toe. Een Bulgaar. Ik verwacht u al. Komt u mee naar mijn kantoor. Als u Hier tekenen. Ik? Ja, u. Wie zou ik anders bedoelen? Prachtig. U kunt daaruit, over de binnenplaats. Schiet op, gaan alarm. En toen, mijn naam, Op de binnenplaats, plotseling een ijzige kou. Ik liep door een menigte die in twee rijen op ingepakt stond. Robotmensen, doodspreek, Die me met hun glazige ogen aanstaarden. Ze hielden uw adem in. Hij maakte een obscene gebaar tegen me. Mijn tanden klapperden. Verder. Dat. Dat weet ik niet meer precies. Ze hebben me geslagen. Geslagen. Ik ben weer in mijn cachot terechtgekomen. Bij mijn ratten. En waag het niet meer te zeven dat? dat gelijk. Mijn ratten. Mijn ratten. Mijn kleine ratjes. Mijn grote ratten. Ik hou van jullie. Jullie zijn het zout van de duisternis. Jullie zijn de goedheid van de nacht. Jullie ogen knagen aan de tijd. Jullie ogen knagen aan mij. Jullie ogen als van kleine meisjes. Pak je goed in, mijn kindje. Pak je goed in. Knoop je kraagje maar dicht. Mijn ratten. Mijn lieve goede ratten. Als ik jullie staarten zou afwakken... En zou elkaar zou knopen, zou een koord kunnen maken, zou ik kunnen ontsnappen. Maar waar zou ik heen moeten? In feite, meneer de president, was ik al ter dood veroordeeld toen ik geboren werd. U ziet het. Ik constateer dat er een vormfout is begaan. Met de komt later aan het woord na executie van het verdachte. Water! Lucht. Where are Where Het duister proces van meneer Meenaar was een radiofantasie van René Dobaldea. Vertaling, Jaap Maleveld. Medespelenden, Willy Pril, Fesja Rone, Joke Rijtsma-Hagelen, Hans Karsenbaar, Paul van Olek, Lek, Huip Frans Zomers, Jan Dortjes en Hans Veermacht. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Tom Prudom, Bram Hengeveld. Regie? Acht mee